Vier uur door Almegens met het NOS-journaal. Voor de kust van Hongkong zijn twee passagiersboten met elkaar in aanvaring gekomen. Daarbij zijn zeker 36 mensen omgekomen. Tientallen raakten gewond. Een van de boten is na de aanvaring gezonken. Reddingsteams wisten ruim 100 mensen uit het zinkende schip te halen. Het waren werknemers van een bedrijf uit Hongkong. Ze zouden vanaf de boot naar een vuurwerkshow in de haven kijken. De politie op Sint-Maarten heeft opnieuw een verdachte gearresteerd... voor de moord op een Amerikaans echtpaar. Het is een jongen van 17. Eerder werd al een man van 28 aangehouden... in verband met de dood van de Amerikanen. De man en vrouw uit de staat South Carolina... werden anderhalve week geleden doodgevonden... in hun huis op het Caribisch eiland. De vijftigers waren beide doodgestoken. In een kassencomplex in Blijswijk... heeft een grote uitslaande brand gewoed. Even na middernacht gaf de brandweer het zijn brandmeester...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 Het titelnummer van de nieuwe James Bond film Skyfall wordt gezongen door Adele. Haar naam deed al een tijdje de ronde... en nu heeft de Britse zangeres het nieuws bevestigd op Twitter. Adele heeft het nummer geschreven met Paul Epworth, waarmee ze eerder al haar grote hit Rolling in the Deep maakte. Het lied komt vrijdag uit. De producenten van de film hebben die dag uitgeroepen tot wereldwijde Bonddag... omdat het dan 50 jaar geleden is dat de eerste James Bond film uitkwam, Dr. No. Het weer vannacht bewolkt in een groot deel van het land lichte regen... Overdag ook bewolkt en buien. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Woensdag dan valt er veel regen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Renze Klamer. Twee minuten over vier is het in het uh, naar het programma. Dit Is De Nacht. Het derde uur van de show weer En uh, dit uur voor de mensen die wat vaker luisteren staat altijd uh, bol van muziek. En dat beginnen we met een, uh, ja, een groep uit New Orleans... die nog steeds opereert als één uh, echte grote familie. En dat zit ook in hun naam. Dit zijn de Neville Brothers met Yellow Moon. De nacht, het renze klamer. Water in straten vol afbraak en gaten in mijn nieuw monton. bouw ik je wij. I'll see for starving. station Toen jij naar mij toe kwam. Ellen ten Damme met Het regende zon Komt van haar vijfde album, met ook dezelfde titel, Het regende zon Het is haar tweede Nederlandstalige album, maar alweer haar vijfde soloalbum Eerste album wat ze uitbracht, daar zong ze teksten van de dichter Ilja Leonard Vijver. En uh, op deze tweede uh, Nederlandstalige, zeg maar, staan er weer teksten... ook weer van zijn hand, maar ook van Remco Kampert, van Harry Mulders. En ook nog eens van haarzelf. grootste hit van haar was tot nu toe toch wel een beetje... Uh, het Nederlandstalige nummer overigens ook met de 3J's: Wat is dromen? Dat was nummer 1 in 2010. En dit nummer, uh, Het Regende Zon, is van dit jaar, 2012. Waar we nu naar gaan luisteren, dat is de... OMD, en dat is dan de afkorting voor Orchestral Maneuvers in the Dark. Dat is een soort uh, synth popgroep uit, uh, uit Liverpool, Engeland. In 1978 opgericht. En het nummer waar we nu naar gaan luisteren. Dat komt uit 1984. Talking Loud and Clear. De mooie nummers voor de nacht op een rijtje waren dat. Eerst OMD met Talking Loud and Clear... daarna George Michael met Hilder Payne. En zojuist hoorde u Gare du Nord... het ook wel bekende station in Frankrijk... met Pablo's Blues... en de 2012 Tarantino mix. En dat heeft er daarmee mee te maken... want dit is eigenlijk al een nummer uit 2001... dat uh, deze remix bestemd is... voor een sound pitch, uh, soundtrack pitch... voor de nieuwe film van Quint Tarantino... En die film heet Jungle Unchained. Die moet in december uh, dit jaar de bioscoop ingaan. En dit nummer Pablo's Blues is daar dus voor gepitcht. Oftewel uh, ingebracht als ze uh, kans hebben om daar de soundtrack van te worden. Uh, in 1966, toen uh, bestond ik nog niet en na niet. Maar Bobby Heb wel. En die zong toen het bekende nummer over Sunny. Sunny. Yesterday my life.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 I'm I love you. Dit is de nacht de Eo. Light of the World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 Wat wil je gaan doen vandaag. Is op zich een uh, goede vraag om uh, om half vijf s ochtends over na te denken. Tenminste als dit dan het begin van je dag is. Hè, want het kan ook zijn dat, uh, dat u nu lekker ligt uh, in te slapen... na een hele lange avond en uh, nacht. New World Sun uh, was dat. Een ontzettend goede band. Ze zijn, uh, ze zijn christelijk. En uh, zelfs als u daar helemaal niks meer heeft... dan zijn ze absoluut de moeite waard om een keertje uit te vogel op. En misschien eens om een uh, cd van te kopen via internet. Want wat een fijne stem heeft die, uh, heeft die vent. En uh, ze zijn ook live, ontzettend strak en goed. Um, ooit heeft, ik denk dat Herbert het was, medepresentator... de rubriek Nachtgedachten bedacht. En uh, soms doe ik hem wel en soms doe ik hem niet. Maar ik doe hem deze keer wel. En dat betekent eigenlijk dat ik dan een stukje voorlees van de songtekst. Maar dan in het Nederlands. Dat zijn dan een paar regels. En daarna wordt dan het nummer ingestart. en is de bedoeling dat u... Als u nu thuis zit of, uh, of, of achter het stuur in de vrachtwagen... dat u bedenkt, Hé, hey, wat zou dat toch eens kunnen zijn, dat nummer? Want het is toch altijd even lastig om dan om te zetten in je hoofd. komt hij dan. Ze laat je in haar auto om een rondje te rijden. Ze laat delen van zichzelf zien. Dat brengt je naar beneden. Ze laat je in haar hart. Ook al heb je een hamer en een bankschroef... in haar geheime kamer kom je niet... Nou, als dat niet uh, poëtisch dan weet, is, dat, uh, dan weet ik het niet meer. Weet u het al? Nee? Het werd uh, gezongen door uh, Bruce Springsteen, maar dan in het Engels... met het nummer Secret Garden. It's mine in her as a sea. She's got a secret garden where En Howard, ik ben fan. Ik was uh, bij een concert van een paar maanden terug in Paradiso. Nou, als, uh, als u ooit de kans krijgt in een auto een beetje van zijn muziek, absoluut doen. Dus live uh, eigenlijk nog wel bijna beter dan, uh, dan op de plaat. Heel leuke creatieve manier uh, ook van live uh, muziek maken met een klein team. Maar die spelen allemaal weer verschillende instrumenten. En hij is zelf erg goed op de gitaar. Dit was het nummer uh, The Fear van zijn uh, ja, laatste album. En dus van ook dit jaar. We gaan nu luisteren naar een Nederlandstalige muziek... van iemand die vaak hele diepzinnige teksten schrijft... die, die toch wel weer heel erg snel ook wel tot de verbeelding spreken. Stef Bos. En, uh, dit nummer komt van zijn album Dit Is Nu Later. 20 jaar Stef Bos. En Het heet We Komen en We Gaan uit 2010. We stonden s'avonds laat op straat.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 Ik blijf er ver vandaan, ik weet maar één ding zijn. De rest mag je vergeten, een waarheid blijft bestaan. Wij komen en wij gaan. We komen en we gaan. We komen. Het is de nacht, het is de nacht. Het rende ze klaar, het rende ze klaar, het rende ze klaar. Or you made the rules You That's just the way it is Some things Will never change That's just the way it is Oh, but don't you believe Dit en daarvoor hoorde u Moonshine van Katie Melua. Dromen. Het is echt wel iets wat je normaal gesproken rond deze tijd... een beetje doet, rond tien voor vijf. Iedereen doet dat natuurlijk, ik vergeet ze vaak weer... nadat ik een half uurtje wakker ben, of misschien nog wel eerder. Maar zanger Damian Durado die doet dat niet. Die heeft een album gemaakt, Maracopa... en dat gaat over een levendige droom van hemzelf. Waarin hij leeft in een stadje van duizend mensen woestijnachtig en landelijk tegelijk. En dan is er een beroemde muzikant uit dat stadje... die besluit alles achter zich te laten... en op zoek te gaan naar de bedoeling van de ware liefde. Hoe mooi. Op zijn reis komt hij dan in het fictieve stadje Maracopa aan. Hij praat daar met de inwoners. Daardoor verandert hij een beetje... en ontdekt de muzikant de ware betekenis van de liefde. Totdat hij stervende is. Hij beseft dan dat hij het niet meer aan anderen kan vertellen. Nou, en dat uh, bijzondere verhaal heeft hij geprobeerd samen te vatten... in het nummer Museum of Flight, waar we nu naar gaan luisteren. Falling to the ground I was anxious to be found You can always go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 Het is de nacht. Met ze Klamer.